En Dit is het nieuws van NOS op 3. En rond deze tijd hadden we eigenlijk al moeten weten... hoe de Tweede Kamer stemt over de asielwetten van voormalig minister Faber. Maar de stemming is uitgesteld naar vanavond laat... omdat er dan hoofdelijk gestemd gaat worden. Dan moet iedereen hardop ja of nee zeggen... De vraag is wat NSC gaat doen. Die partij is eigenlijk voor, maar vindt het lastig dat de wetten afgelopen week bij een stemming nog strenger zijn geworden? Dat zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. En de vraag is, hikken ze er zo hard tegen aan dat ze dezelfde conclusie trekken als het CDA? Namelijk dat ze de wet helemaal niet meer willen. Of zoeken ze nog een manier om die regel te omzeilen? Daar wordt nu over vergaderd. En trouwens, de consequentie van die hoofdelijke stemming is wel... dat er maar één nrc kamerlid nodig is om de wetten aan de meerderheid te helpen. De stemming gaat onder meer over de asielnoodmaatregelenwet... waarmee illegaal verblijf van vreemdelingen strafbaar wordt. De kans dat iemand gewond raakt als een stroomstootwapen of taser wordt gebruikt... is klein, dat blijkt uit onderzoek. 94% van de mensen die door de politie werden getezerd hadden geen of weinig letsel. Bij 6% was er wel sprake van ernstig letsel, bijvoorbeeld botbreuken. Jonge mensen hebben meer kans op schade. Dat komt doordat ze meer spiermassa hebben. En ook zou het kunnen dat zij zich vaker verzetten bij een aanhouding. En het EK in Zwitserland is begonnen. De Nederlandse vrouwen komen zaterdag voor het eerst in actie tegen Wales. Voorafgaand aan elke wedstrijd zal er een oranje mars zijn met de oranje bus. De chauffeur heeft er al ervaring mee in 2008 toen de mannen in Zwitserland speelden. Er, zijn, uh, geloof ik, uh, er waren ook iets van 100.000 mensen achter die bus. Dus ja, dat zullen er nu niet zijn. Dus we hopen dat er drie, vier, misschien 5.000 mensen komen. Maar het maakt niet uit. hè. We gaan gewoon weer die parade lopen. En uh, is altijd weer een kippenvel moment. De eerste bestemming is Luzern. Voor alle wedstrijden van vandaag en morgen wordt een minuut stilte gehouden... vanwege het overlijden van de Portugese aanvaller Jogo Xota. Hij kwam in Spanje om het leven na een auto-ongeluk. Het weer, een droge dag met flink wat zon. Langs de kust wordt het een graad of 20. In het zuiden 25. Morgen vergelijkbaar met vandaag met iets hogere temperaturen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file rond Amsterdam... door de werkzaamheden aan de A10. Op de A5 vanuit Hoofddorp heb je nog 20 minuten vertraging... voor de aansluiting met de A10. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam... sta je een half uur in de file voor knooppunt Koenplein. En op de A9 heb je ook nog een half uur tijdverlies... van Alkmaar naar Diemen. Het is daar druk tussen de afrit Haarlem en de afrit AMC... Op de A4 naar Amsterdam sta je nog een kwartier in de file... tussen de knooppunten De Hoek en Bad Hoefendorp. En op de A10 Noord is het druk. Bij de afrit Volendam heb je 20 minuten tijdverlies. De N307 van Enkhuizen naar Lelystad is het druk met 10 minuten vertraging. De afsluitdijk was ook even dicht. Daardoor zijn veel mensen gaan omrijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 With whom I've crossed and have quarreled. Let's meet them so. For a thousand reasons that I know. To share forever, but be unlest. With all the demons I possess. Beneath the silver moon. I'm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 Young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 A little bit of my love to you There's so much that we need to share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 106.9 FM. What I'm saying Whoa